Dat we hebben hier God van te zoeken. Een oude vrouw dommelt van de trap. Nou, in. Dood. Ja, dat gebeurt toch iedere dag? De tante uit Monnikendam is ook zo aan rijden. Zullen we zien? Laat die rond weghalen. Denk dat ze de straat op over de best. Denk je dat ik je daarvoor heb laat op te halen? Hm? Kijk, maar eens goed. Gewurgd. Of een poging toch? Dit is niet de doodsoorzaak? Die val van die trap kan ook fataal geweest zijn, of allebei, dat moet een sexy uitwezen. Ja, en moordwapen? Heb ik niet gevonden. Anders had hij rondom hond hoe lang is al dood? Hooguit, één na twee uur. Het lichaam is nog warm. In de keuken zit het meisje dat hij gevonden heeft. iemand hiernaast, Kitty en Klaar. Ouders? De moeder die is nu de broertje uit de kresje aan het halen. Komt dat terug? Wie gaat er nou wat jatten als het je wemelt van de politie? Het is dus maar een heel klein spekkie. Dat zeggen alle boeven die wij opsluiten. Nou, uh, Peter Volg. Ik wil niet opgesloten. Dat gebeurt ook niet hoor. Als dit tenminste de laatste keer is dat je iets pikt. Afgesproken Kitty? Ik ben meneer de kok. Meneer Fred hier en ik zeggen een de politie. Laat je wel vaker het hondje uit? Alleen als meneer Wientjes weg is. En was er iemand die je terugkwam? Nee. Weet je waar meneer Wintjes nu is? Nee. Hij kon een de hele dag wegblijven, zei ze. Daarom moest ik komen. En dan mag ik daarna altijd een spekje uit de fles pakken. Dus het is eigenlijk geen stelen, meneer. Nou, we zullen het in nemen. Nee, ja, nemen. ben ik eindelijk. Klaar? Ja. De kok met COCK, recherche. Weet u hoe laat het hier toe ging? Oh, na het eten... Uh, kwart over één ongeveer. En heeft u of zij een sleutel? Nee, nee, Kitty gaat altijd achterom. De keukendeur achter staat altijd open en dan gaat ze via onze voordeur weer naar buiten, de straat op. Dus iedereen kan achterom naar binnen? Nee, alleen via ons huis. En u was de hele tijd thuis? Ja, tot ik haar hoorde gillen, was door de muren heen. Gilde of van Wiens? Nee, Kitty natuurlijk. Die is zich doodgeschrokken, hè, liefde? Wat mag ze alsjeblieft naar huis? Ik heb er zoveel meegemaakt. Weet u waar we meneer niet kunnen bereiken? Nee, waarom zou ik dat moeten weten? Ga je mee, kid? Ach, dan heb je natuurlijk geen spek gehad? Ik hoef geen hier meer. De voordeur vertand Sporen van Braak. Als er iemand op bezoek is geweest, moet het bekende zijn. Ze kan vanaf hier horen wie er is. En de deur openen. Ze hoeft trapje niet af. Onze zijn door het huis in de buurt gekomen. Godverdomme, wat geil! Kunnen We even met de zaak blijven. Ik heb het over een Porsche, ja. Nou oh ja, parkeer me voor mijn huis. Hij komt hier naartoe. Eindelijk had het kereng zich goed. Sorry, ik had het over de hond. Is ze dood? De hond? Nee, mijn vrouw. Uh, wat is hier aan de hand? Is er ingebroken? Meneer Winkjes? De kok. Recherche. Kunnen wij even ergens rustig praten? Je bent aan de gedachte dat zij eerder dood zal zijn dan jij. Maar als het eenmaal zover is. Verschilt u veel in leeftijd? 34 jaar. Dat vindt u gek? Nee. Maar ja, het is gewoon niet gewoon. Had u al lang getrouwd? Twee jaar. Was toen zieke broeder. En zij patiënt? Een gebroken heup. Iedereen vond het lastig. Maar ik mocht er meteen. Ze kon zo ongezouten haar mening geven. Prachtig. Op een gegeven moment vroeg ze of ik mijn baan wilde opzeggen. ...om haar thuis te verzorgen. En dat deed ze Tegen betaling nemen eraan? Dat was de opzet, ja. Maar na drie weken vroeg ze mij ten huwelijk. Waar is het hoedje eigenlijk? In de gangkast. Wat? We hebben hem twee valiempjes gegeven. Die slaapt als een roos. Ze is blij dat het veel huis uit de kamer... ...misschien dat dat mee. Ja, Waarom is er eigenlijk zoveel politie? Is dat altijd bij een ongeluk? Als er het vermoeden bestaat dat iemand geen natuurlijke dood is gestorven, dan wel, ja. Geen natuurlijke dood? Er zijn sporen gevonden die duidelijk op lichamelijk geweld. <laughs> dat is toch absurd? Wie doet dat nou? Verwacht dat ze bezoek? Nee, niet dat ik weet. Maar ik was om elf uur de deur al uit. Waar was u vandaag met de windjes? Ik? Huis kijken. Uh, diverse adressen. Ik weet niet eens meer precies waar ik allemaal geweest ben. Ik had ze aangekruist in de woonkrant, maar die heb ik geloof ik weggegooid. Ben je nog er ergens binnen geweest? Nee, daar zat niks bij. een Weesp, dat was een leuk pandje, drie ton. Maar ja, er was niemand thuis. Bent u in gemeenschap van wel? Ja, natuurlijk. U dan niet? Hm? Ja. Dit huwelijk is toch heel anders? Ja, wat nou anders? We hielden van elkaar. Iedereen heeft altijd een oordeel. De buren, de familie. Is er een familie? Voor haar bestonden ze niet meer. Die lijn waren niet echt blij met ons huwelijk. Ja, die zagen de erfenis door hun neus Hebt u een lijst met namen en adressen van uw familieleden? Nee, ik ken ze amper. Ja, ze zullen toch moeten weten wat er met die vrouw gebeurd is. Ja, ik ga geen contact met ze zoeken, dat verdom ik. Ze kunnen de overlijdensadvertentie in de krant lezen. Straks denken ze nog dat jij iets met de dood te maken hebt. De eerste bevindingen van de sectie op mevrouw Wientjes. Eet smakelijk. De rest volgt. Ze is gestorven door de val van de trap, schedelbasisfractuur plus een gebroken nek. Geen moord, zei ik al. Haar ze na haar dood nog bewerkte met een ijzerdraad of iets dergelijks. En is hard in de gezicht geslagen. Jezus Christus. Zo zie je vaak bij seriemoordelaars. We hebben hier met één lijk, Dick. Dus dit kan de eerste in de serie zijn. Wat betreft het buurtonderzoek, geen van de buren heeft iemand het huis in of uit zien gaan. Ja, dat zou te mooi zijn. Maar er zijn geruchten over de buurvrouw. Ze is gescheiden en schijnt een oogje te hebben op Henry Wintjes. Die lietjes ook op haar? Dat is onbekend. Het is natuurlijk wel een lekker stuk. Ja, sommige mannen hebben er alles voor over om in een Porsche te kunnen rijden. Hoe bedoel je? Hij is een vrouw niet om de seks getrouwd, dat is een boenachter. Gadverdamme, die gozer is net zo uit als ik. Ja, godverdamme. Toch was hij wel aangedaan door het doos. Hij was bloednervus. Die gozer de deugt niet, hij wijst dat mijn tante monneke gedaan. Die is toch doos? Ik doe zo gauw mogelijk de rest van het rapport. En dan pak ik gewoon subs die blauwe plekken. Ja. Jij zoekt uit wat voor vermogen mevrouw Wientjes had... en wat de heer Henry Wientjes als erfenis te wachten staat. Mag dat nadenken? Hans, jij gaat met keizer in een auto naar het huis van Wientjes... en wil dat die geschaduwd wordt. De hele nacht. Morgenochtend om 9 uur weer afgelost. Goedemorgen. Oh. Die bieden de vermogens- en inkomstenbelasting voor mevrouw Wientjes. word ik uitgeprint. En? Zijn kinderen verkend. Effecten, obligaties. Een Een testament? Henry ergt alles. Goedemorgen, heer. Uh, Wintjes is het huis niet uit geweest. Maar ik kreeg een bezoek om kort voor negen van een jonge vrouw. Die kwam met uh, loopweg van de oude dame ophalen. En nog wat spullen, medische attributen zo te zien. Waarschijnlijk een wijkverpleester. Nou, dan wel een hele mooie. En je blijft dit allemaal weer binnen. Oh, en nog een pikant detail. ze ging naar midden, Droeg ze nog een zwarte panty. En anderhalf uur later kwam ze met blote benen erbij. Werkmarig. Een ja, een wijkverpleester die zich uitpleidt bij een kerstverserbeding bij welke kruisvereniging zit zoiets? <lacht> en er wordt al uitgezocht. Mooi zo. De kok. Ook goedemorgen. Meekal. Ga zitten. Nee, ik hou het liever kort. Ik heb er een hoop te doen. Dat bepaal ik wel. Ik ben gebeld door Henry Wintjes. Mitsie ligt nog steeds in coma. Wie? Mitsie. Het schijnt dat de recherche dat beest gisteren heeft opgesloten in een kast. Half ja, dood. Toen we alleen wat Talmuds gegeven om te kunnen werken? Dat beest is er slecht aan toe, de kok. Het waren maar twee fariumpjes. Jullie hebben dat beest vergiftigd. Nee, mijn box heeft even als halve buis leeg gegeven. Maar dit is een kleine fox en die kunnen weinig hebben. Het beest het bewijsmateriaal op. Ja, sorry hoor. Maar zo kan ik geen moord oplossen. De heer Wientjes heeft de dierenbescherming op mijn nek gestuurd. En die dreigen de pers in te schakelen. Ik denk dat de pers meer geïnteresseerd is in die mevrouw Wientjes heeft vermoord. En dat interesseert mij ook. Dan ja, weet ik wel niet vanaf ze dan. Wat kun aan dan doen? Eens. Alsjeblieft. De kok! Bezoek voor je, een dame. Wie? Het zuster van mevrouw Wientjes. Dit is rechercheur de kok, hij behandelt de zaak van uw zuster. Ik dacht dat ik een hartverlamming kreeg. Ik heb meteen de politie gebeld om erachter te komen waar ze ligt. Ik heb wel vier bureaus gebeld tot ik het goede had. Was het niet simpel om even de man van uw zuster te bellen? Over mijn lijk? U mag hem niet. De benen heeft hij uit zijn lijf gelopen om een zuster dat huwelijk in te kletsen. En zij tuinde er met open ogen in. Dacht dat hij om er gaf. Was dat er niet zo? Ach, meneer die verplegers. Die hebben allemaal dat verzorgende aanzicht kleven. Dat is hun beroep, dat is geen liefde. Ja, misschien vond de zuster dat wel genoeg. Nee. Vroeger was ze heel anders. De vorige man was echt een heer, weet u wel. Echt van standing. Ja, wij komen zelf uit de pijn. Waar is die man nu gebleven? Dood. Pats, boom, hartaanval. Maar hij heeft er goed verzorgd achtergelaten. Wat was Willemien eigenlijk voor een vrouw? Ach, echt een oude zus, weet u wel. We deden alles samen gingen samen met vakantie. Zij betaalden dan, anders kon ik natuurlijk niet mee. mij is nooit een rijke man afgekomen. Ik heb het altijd moeten hebben van wat, wat ik toegestopt kreeg. Nou, sinds Harry heb ik nooit meer wat gehad. Wanneer hebt u uw zussen voor het laatst gezien? Willemien? Oh, geen jaar. Meneer, ik had een hernia. Zes weken plat. Nog geen bloemetje. Een achternicht van de had longontsteking op het randje van de dood. Nog geen kaartje. En vorig jaar overleed onze broer. Kanker. Ze is niet eens op zijn begrafenis geweest. Is niemand van de familie heeft nog contact met hem? Ja, Johan, de zoon van mijn broer, is laatst nog bij de langs geweest. Oh, hebt u een telefoonnummer? Ja, maar die zit de dag en nacht in het AMC. Een kind moet geopereerd worden. Er is wel veel ellende in uw familie. Hij nou, zegt dat wel. Maar daar kom ik niet voor. Waar kom je er wel voor? Nou, mijn moeder heeft een medaillon nagelaten: aan Willemien en mij. Maar Willemien had het altijd om. Ja. En, nou vroeg ik me af of u me daar misschien naar nou zou kunnen helpen. Ja, dat ligt waarschijnlijk nog in het mortuarium en zal na afhandeling aan de familie worden overgedragen. Oh, nou dan pikt Henry het in. Die is de laatste herinnering aan mijn moeder. Ja, ik ben toch bang dat u met hem contact zult moeten opnemen. Nou, dan krijg ik het nooit. Jullie worden bedankt. Ze is maar wezen. <laughs> ze heeft geen alibi. Hoe weet je dat? Dat zijn ze er net. Ze heeft de hele middag thuis gezeten vanwege het slechte weer. Ja, foto's van het Ik een flinke test in de zou te zien. Oh, wacht. Met een mokerslag geweest hè? En geen medeljonnetje te zien. Maar nou, wie zegt nou dat ze dat medeljonnetje om had die dag? Zouden striemen dan ik? Zou ze de zuster de trap afgegooid hebben voor het gedenkillonnetje? Onschuldige oude mensen. Ja, dat is waarschijnlijk onschuldige oude mensen. Maar als ze dit gedaan zou hebben, dan komt ze er toch hier niet om vragen. Hè? Nee. Ja, Wat is eens nee Neem is eens gaan opzoeken. Dat is wat hier wel, Kom op, zuster Kritia. Je verzekert je niet. Mijn oh. eigen like taken nooit is beer, dat is zeker niks. Oh, okay. okay. De kok met CFCK, de chersha. Wij willen graag mevrouw en meneer Brons even spreken. Oh, dan moet ik ze even halen. Jury ligt in quarantaine. Dat weet oké. Zonder in details te treden. Hij heeft een galgang atresie. Dat is heel zeldzaam, dat kunnen we hier niet eens opereren. Meneer mevrouw Brons? Rechercheur de Kok wil u spreken. En wat is er aan de hand? Ik heb een vervelende mededeling voor u. Ja? Uw tante Willemine Wientjes is gisteren overleden door een noodlottig geval van de trap. Hebben ze waarschijnlijk al in de krant gelezen? Nee, we zijn alleen maar met Jury bezig. En we moesten een ton bij elkaar zien te krijgen voor zo'n operatie. Ze hebben zelfs een oproep in de krant gezet. Ja, Dat is heel begrijpelijk. Maar u heeft onlangs toch contact met uw tante gehad... volgens mevrouw van Prons. Ja? Met het verzoek om een lening. Hoe reageerde mevrouw Wintjes? Ze wou niks geven. Was u niet furieus? Ja. Maar dat doet er nou niet meer toe. Uh, inmiddels hebben we voldoende geld bij elkaar. Overmorgen vliegen we naar Zürich. Dat wist ik niet. Feliciteer. Als het niet te laat is. Kunnen we nu weer naar hem toe? U bent de hele tijd hier? Uh, ja, zoveel mogelijk. Ik moet natuurlijk uh, ontzettend veel regelen. Ja. hè? Ik ben al twee dagen bezig voor de reis. En je kan hier alleen bellen uit een telefooncel beneden. Ja. We willen Jury niet onnodig, onrustig maken. Dat is uh, nou beter van het. Het spijt me dat ik er moest laten vallen. Ik wil er samen. Oké. Okay. Ja? De wijkverpleegster met de mooie benen heet Madelie Verbeek... ...en ze komt hier na zes erop opdragen, na de ronde. Kan jij er ook nog even zien? Ik ben bezig met een motorzoek. Dat ja? dat ja, schiet voor een meter op. Verder nog nieuws? Ja, er zijn geen huisschilvers gevonden, wel veel hondenhaar. Hmm. Daar hebben we ook al niks van. Weet je wat? Ik zal het doorgeven. Wat een opgewonden steentje. Er zijn er die windjes. Of de kok onmiddellijk naar hem toe wil komen. Hij moet hem iets laten zien. Verdomme, die fox die is natuurlijk dood. En je woont hier over tegen de buitendam, hè? Dat los ik zelf van op. Wat oh. zei Stolen. Mijn vrouw had hier een muntenverzameling liggen in een zwarte, platte doos. Wij hebben bij ons onderzoek geen kluis open zien staan. Nee, dat is nu gebeurd. Ik had geen cijfercombinatie. De slotenmaker heeft hem net opengebroken. Hij kan trouwens ook getuigen dat die kluis leeg was toen hij eindelijk open ging. Dat is een kaartje. U denkt ook aan alles, hè? Moet de moordenaar gedaan hebben. Wilhelmine is gewoon beroofd. Ze hebben haar met geweld die cijfercombinatie afgetrocheld. We hebben er toen van de trap geduwd om het ongestoord met die buitenweg weg te komen. Je ziet het helemaal voor je. Zo moet het gegaan zijn. Dan een technische recherche voor wat vingerafdrukken, cetera. Waarom hebt u ons niet eerder verteld dat er een muntenverzuiming in huis was? Nou, daar heb ik niet eerder gedacht. Het was haar collectie. Ze liet mij er nooit bij. En toen werd je ineens bevangen door nieuwsgierigheid. Ik moest toch van jullie uitzoeken of ik iets miste? Nou, zo'n 75.000 gulden, Futsi. U wist niet wat voor munten er in huis waren. Toch weet u de waarde. Ze had daar een speciale verzekering voor afgesloten. Ik hoopte dat het buiten de successierechten zou vallen. Altijd maar bezig met geld. Hé, meneer Wintjes? Maar, ik heeft zeker ook geen juwelen gezien. Ach, man. Wilhelmine hield niet van juwelen. Ze had een trouwring en een oud kettingtje van de moeder. Nou, dat noem ik geen juwelen. Waar is die ketting nu? Weet ik veel. Zal ze blom hebben? Nee. Het staat niet zo. Nou, dat bewijst dan helemaal dat het een roofmoord was. Het komt toch te goed uit dat er iets gestorven is. Jezus Kitty, wat doe je nou weer? Wij hebben er geloof ik een beetje aan het schrikken gemaakt. Ik ga alsjeblieft een stoffer een blik halen. Er is geen lamp meer te bezeilen met dat kind. Zie wat van hiernaast gebeurd is. Misschien was het wel erg rechter mevrouw Wienetjes. Gek, wat recht aan het snoep dat ze kreeg van die oude vrouw? Ja, ze was gewoon bang voor die oude tang. Oh, was dat zo'n nade tante. Nou, keihard, die kon kijken. Oh ja? Leden week van die was weer een zo op. Komt de op te vistig op de zoek. Nou, was vies in die te keer. En uh, zijn jullie al wat opgeschoten met het onderzoek? Gestaag. Ja, en? Die buurtgenoten denken dat je er meer van weet. Dat je nogal gecharmeerd bent van Henry. Ik heb met de buren gepraat. Zeg, luister eens even. Henry is een hele gewone, gezonde, jonge Hollandse man. Ik bedoel, natuurlijk zit hij wel eens naar mij te gluren als ik op het balkon zit de zon in mijn bikini. Kan jij toch ook doen? Zeg, heeft hij het niet gehad over die wijkverpleegster? Met die gammele fiets? Nee. Nee? Wat is dat ermee? Nou, die heeft beet. Dan kan je ruiken op een kilometer afstand. Mijn naam is de kok met COCK. Maar de liefde u zit Ik heb er lang over getwijfeld, maar het lijkt me beter om de gewone waarheid te vertellen. Ik was erbij toen Henry die huis ging bekijken. Dat had Willemie me gevraagd. Ze verschilde nogal van smaak en zij wilde gewoon controle houden. Waarom heeft Henry eigenlijk de naam niet genoemd? Daar heb ik hem vanmorgen over gesproken. Hij was bang dat u, dat u zou denken dat wij een verhouding hebben. Maar dat is natuurlijk onzin. Waarom zouden wij dat denken? Nou ja, we hebben ongeveer dezelfde leeftijd. En mensen trekken vaak rare conclusies. Terwijl... Jij een hele andere vriend hebt? Nee, dat niet. Misschien juist daarom. En je hebt ook geen relatie met Henry Windjes. Bedoel je of ik vrij ben? Ik ben blij, je Zbeek, dat het de waarheid bent komen vertellen. Is hiermee de zaak afgehandeld? Voorlopig wel, ja. Of heeft u zelf nog wat toe te voegen? Nee. Nou, tot ziens dan. Mevrouw Verbeek, raadt u altijd pendens op uw werk? Ja. Hoezo? Zonder van die mooie benen, bedoelt u? Goed, oh, bedankt. Ik nee, wat? Had altijd de verdachte zelf het antwoord gegeven. Wat nou? Nu zullen we nooit haar eerste reactie weten. Ze vertelt gewoon de waarheid. Ze liegt. Die twee hebben een relatie. De... Natuurlijk is ze mee geweest om huizen te bekijken. Mevrouw Maybus, is was terecht omdat die oude dame de pijp uit is. Maar waarom vertelt ze dit dan? Omdat ze nu een alibi heeft en Henry ook. Nou, zo heb ik het nooit bekeken. Omdat je altijd de verkeerde dingen kijkt. Het zes van windjes is. Hier. Oh, mooi. Ik zei net het proces van windjes uit te tikken. Die muntenverzameling. Die zit in een platte zwarte doos. Ja. heb ik gezien. En dan... ja, die had die wijkverpleegster bij zich toen ze naar buiten kwam met dat loopt. Dat ook niet. Waarvoor zit ik hier nou hier? Wat zal ik vertellen over Brons? Ik zal er nog één keer in de gelegenheid stellen om mij geheel vrijwillig de waarheid te vertellen. Waarover? Wanneer dat uw zuster wordt laten zien? Jaren geleden? Of misschien vorige week nog? We kunnen het haar niet meer vragen, hè? Dat hoeft ook niet. Ik heb een getuige die nu binnen heeft gegaan. Nou, en? Ik heb haar even gezien, meer niet. Die huizen zijn nogal gehoorig hier. Een ruzie is letterlijk te volgen. Was geen ruzie. De waarheid, mevrouw Brons, ik wacht nog steeds. Ik heb er de oren gewassen, ja. Het is toch ook schandalig. Mijn neef die moest bij wildvreemde mensen aankloppen om geld voor die operatie. En zij verrekt het om iets te geven. En over het de is geen woord vuil gemaakt. Ik heb geroepen dat ze ter plekke dood mocht vallen. Ja, dat roep je dan in je kwaadheid. Verder is er niks gebeurd. En toen hebt u dat kettekie van de nek gerukt? Nee. En toen hebt u van de trap afgeduurd? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb haar dood gewenst, ja. Dat ze verdiende toch ook niet anders? En toen hebben we er gisteren ook een keertje langs geweest. Nee, ik heb er helemaal niet meer gezien. Ik zweer het. Ik voel toch wel dat ik de waarheid vertel. Een beetje politieman voelt dat. Hebben jullie eigenlijk wel een huiszoekingsbevel? Nee, maar als je erop staat, dan krijgen Keizer die even. Blijf ik ondertussen doorzoeken. Ach, doe maar wat je wil. Ik heb toch niks te verbergen. Mooi. Kopje koffie zal allemaal ingaan. Agnes, ik probeer het vanavond nog wel een keer. Doei. Eh, uh, niet vergeten, rijbewijs. wijs. is dat? Het recept voor mijn ouders en. Het zijn de memo's. Naar de fiets. Zeg, mag dit zomaar? De ja, ik niks te verbergen. En naar de dokter. Nou, niks te verbergen. Bingo. Wat moeten jullie daarmee? Ik heb zo het gevoel dat dit thuis wordt in de kluis van een oude dame. Dat. dat. Wat is dit? Een bloeddrukmeter. Waar zit diezelfde doos? Zeker weten. Kun je er nog iets, heren? Zou ik nog even naar het toilet kunnen? Ja, daar beneden. Dank u wel. Die lui van die masda, zitten die hier? Ja, dat zou kunnen. Ik kan er zo niet uit. Ze zullen zo begraven. Nee, nu. Nee. Die vent van die borst, sta ik ook al de uren op te wachten. Ik zeg toch dat ze zo gaan? Hé, hey, Dick. Even kijken wat ik gevonden heb. In de prullenbak. Zo. Sorry. Sorry. Met Anderhalf jaar ongeveer. Ongeveer? Ik weet het niet meer zo precies. En Willemien vermoedde niets. Ze heeft me zelfs met kerst uitgenodigd om bij hem te komen eten. we bij dat observeren. Nee, ze deed heel normaal. Zijn eigen aardappel was een achterdochtige vrouw. Dat was ze. Achterdochter niet op de mondje gevallen. Was u niet jaloers op Willemien? Het is een platonische relatie. Dat kan ook jaloersie opwekken. Niet bij mij. Ook niet dat u nu zwanger bent? Woodhangerie aan om van Willemien te scheiden. Nee. Nee, natuurlijk niet. Die was doodsbenad Die is zijn portie kwijt zou raken. We wilden het geheim houden tot... Tot de dood? Ik heb haar niet vermoord. U had er wel alle reden toe. Ja, maar ik heb het niet gedaan. Waar was u dan die middag? Thuis er kijken? Hij was bij mij thuis. En niet beleugen. Waarom is het ook niet gewoon, dat u niet weet waar hij was? Misschien verwacht u wel een kind van de moeder naar je Beek. Vertrouwt u uw kind aan zo'n man toe? Ik weet het niet. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Misschien was hij wel bij een andere vrouw thuis, weet ik veel. Zometeen gaat hij er met een ander vandoor en krijg ik de schuld van de ook. Nog niet. Nou kijk hij, hem als Henry thuis komt meteen meenemen naar het bureau. Henry gaat hangen. Het is zo simpel. Wat een lieve zwanger. Willemine heeft geld, dus hij laten van de trap En die gestolen muntenverzameling. Ik zeg ook gelijk. Nee. Die blauwe plek in het gezicht. Zij is verweerd is van de trap op geslagen. Wat vind jij ervan? Een dertiger die het doet met een bejaard. Als meer dan jaren zeg. Ik kan van haar niet zeggen. Het kind is nog geen veertien. Ik ga nou alsjeblieft een konjacje in. Keile, zo praat je niet over cognac. Dat is vocht dat je met respect behandelt. Ik weet het niet. Je ja, heb je gedogen gedaan, kind van de buren. Ze dus draagt ze wel als een dader. Het kind weet gewoon hoe de buurt over de moeder praat. Misschien zat het die middag al bij zijn buurvrouw. Maar lief insinueert. Ook. precies. Maar de lief insinueert en ze liepen te graffiëren. Ze zijn te veel onduidelijkheden. Nou, hoe doe ik dat? Neem mezelf ook mee. Nee, nee. Waar is dat medaillon? Waar zijn de munten? Louis, wat zou jij dat doen? Als je de munten verzameling is te worden verplicht? Weggeven aan een goed doel. De munten liggen heel slecht bij helaas. Wat is dat tegenwoordig nog een goed doel? Zij nu vreselijk, wij zullen toch nog even moeten storen. Zegt u het hier maar, anders wordt Jury misschien onrustig. De muntenverzameling voor uw tante is uit de kluis verdwenen. Ik zal u toch moeten vragen hoe u aan het geld bent gekomen voor de operatie van Jury. Goed, ik zal eerlijk tegen u zijn. Maar we hebben niks verkeerds gedaan. Maar het was gewoon een noodlottig toeval. Johan is eergisteren naar Wilhelmin gegaan om te smeken om geld. Godzijdank was Henning er niet, tenminste, uiteindelijk de muntverzameling meegegeven. Als onderpand voor de bank. Ze had nog iets goed te maken ten aanzien van mijn vader. Nou, toen konden we meteen alles regelen. Maar ja, toen lazen we ineens dat Willemien een ongeluk had gehad. Wat hadden we moeten doen? Heeft tante Willemien nu een schuldbekentenis gevraagd? Uh, nee. Ja, wie had er nou gedacht dat ze een paar uur later dood zou zijn? Dat verwacht je natuurlijk niet. Was een jammer? Hoezo? Dan gaat het Henry toch niet vertellen, hè? Hij kan die man ons kind slingen. De verdwijning is aangegeven en de verzekering is ingelicht. Nee, maar dat kan niet. Ons vliegtuig vertrekt morgen om 1 uur. We moeten morgen naar Zurich. Dat is begrijpen beetje toch? Wat gebeurt Kom op, we gaan de honden En die is Ik heb nu voorkamer 2 gezet. Einde duidelijkheid. <laughs> Denk het niet. Hij stelt er nog deze stappen. Is een kegel of niet op topio. Aan de boemel geweest? Wat zal je van dit nou voor zeggen? Als wij met een vrouw hebben er een goede hekel aan, wist je dat niet? Kijk eens aan. De heren hebben hun huiswerk gedaan. Ik zal maar een beetje dimmen. Hij zien je met stip gestegen, bent op de lijst van verdachten. Godverdomme, helemaal niks gedaan, man. Ik zou maar eens op zoek naar die munten gaan. Kom je vanzelf bij de moordenaar. Heb jij nog geen momentje vriendin verdacht? Naar de liefde? vertrouwde haar. Misschien heeft ze haar wel de code van de kluis gegeven. Godverdomme, dat zal toch niet? Ik had hem met naam gesprongen. En een zwangere kat helemaal. Misschien heeft ze ook wel met de, de dom van de hals getrokken. Hoezo? Het is weg. Fucci, opeens. Wie heeft het gepikt? De voorbij een vliegende extra misschien? Natuurlijk. Fred, ik kom mee. Ja, mag ik misschien nu weg? Ja, dat zie je. Pieters, geef een koffie. Zwaart, sterk. Ik zet de raam open. Het stinkt hier. Pot. Heb jij die van de hals getrokken? Nee, hij was er kapot toen ik hem gevonden heb. Waar gevonden? Op de grond naast de trap is een stom ding. Er staan alleen maar nummers in. Verder, zet de lap op het dak. Moeite. Misschien is het kind wel geopereerd. Die arme moeder. Die denkt dat de man in Nederland wordt gehouden voor wat formaliteiten. Hij wil het er pas vertellen na de operatie. Als alles achter de rug is. Daar. <laughs> dus die Henry en zijn vriendin zijn zo onschuldig als wat? Dat is onschuldig. Door Henry werd Willemien een egocentrische vlek. Nog te beroerd om de familie een helpen de hand toe te steken. Hey, die Johan was heel het die middag voor die aanbeeld. Wie is daar? Johan. Wie? Gerda natuurlijk. Ik heb nog een gezeur over dat medaillon. U weet heel goed waarom ik hier kom. U bent onze laatste kans. Jury moet geopereerd worden. Wat heb ik ermee te maken? Hij heeft ontzettende pijn. Ik heb ook pijn. Aan mijn heup. Heb ik ooit een aardig woord van jullie gehad? Alleen maar commentaar en afgunst. Jury kan helemaal niks meer. Die lever maakt alles kapot. Hier. Kijk. Zo ziet hij eruit. Vijf jaar is hij pas. Hoe kunt u zo'n kind laten lijden? Mijn familie is dood voor me. Maar dat kind heeft toch niks gedaan? Jullie zijn allemaal hetzelfde. Jullie zijn alleen op mijn geld uit. Ik hoef geen geld. Ik dacht alleen... U had vroeger een muntverzameling in huis in uw kluis. Wat is er mee? laat wij die zo lang lenen. Hoezo lenen? Voor een bankgarantie. Of voor mijn lijk. Ja, u heeft die munten toch nog wel? Of heeft Henry die soms ook? Mijn Henry heeft niks. Die munten zijn van mij. <laughs> Hij weet zelfs de code niet. Jury gaat dood als u hem niet helpt. Eerst laten jullie me stikken. En nu het jullie uitkomt, moet ik zeker doen alsof er niks gebeurd is. Hij is doodziek. Dan had jij maar een gezond kind op de wereld moeten zetten. Maar zelfs dat kon je niet. Net als je vader. Op zo'n zwakke leven. Blijf toe dat hij dood is. Geen moord met voorbedachte raden. Hooguit doodslag. En uit de hand gelopen ruzie dat noodlot eraf afloopt. Hij had ineens de vingerafdrukken van het medaillon afgepoetst. Kijk, als dat was blijven liggen, dan waren we er zo achter geweest. Mini frikandelletjes. Neem maar. Wat is het nou voor vlees, mevrouw de kok? Geen idee. Het was in de aanbieding. Smaakt naar hond. <laughs>